De Egyptische president Morsi is afgezet door het leger. Waar Morsi is, is niet duidelijk. Hij zou naar een onbekende locatie zijn gebracht. Via Facebook heeft Morsi laten weten dat hij de stap van het leger ziet als een staatsgreep die hij verwerpt. Het leger heeft de grondwet opgeschort en er komt een tijdelijke regering onder leiding van oppositieleider El Baradei. De voorzitter van het Constitutionele Hof neemt de functie van Morsi tijdelijk over. Het leger heeft vijf televisiezenders van de moslimbroederschap van Morsi uit de lucht gehaald. België krijgt volgende maand een nieuwe koning. De 79-jarige koning Albert heeft in een tv-toespraak bekendgemaakt... dat hij op 21 juli aftreedt. Zijn zoon, prins Filip, volgt hem op. Albert werd bijna 20 jaar geleden koning... na het overlijden van zijn broer Boudewijn. Koning Albert zei in zijn toespraak dat zijn leeftijd het niet meer toelaat... zijn ambt uit te oefenen zoals het moet. Premier Rutte wil werkloze jongeren uit Europa met werkervaring en een technische achtergrond naar Nederland halen. Het gaat volgens Rutte vooral om hoogwaardige arbeidskrachten. Veel bedrijven in de energiesector in Noord-Groningen en de technologische sector in de regio Eindhoven hebben moeite om goed opgeleid personeel te vinden. Het kabinet trekt dit jaar 20 miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken heeft dat geschreven aan de Tweede Kamer. Bijna het hele bedrag, 19 miljoen euro, gaat naar de gemeente. Met het geld wil Kleinsma vooral voorkomen dat mensen in de schulden komen. En ook zouden betalingsproblemen vroeg moeten worden gesignaleerd. Een Nederlandse jongen van 14 heeft in Oostenrijk een val in een ravijn overleefd. Hij landde met zijn hoofd tegen een boom, maar raakte slechts licht gewond. De jongen, die op reis is met school, nam tijdens een afdaling van een berg een kortere route door een steil stuk bosgebied. Daar struikelde hij en viel vervolgens 30 meter de helling af. André Kuipers heeft in Rusland een medaille gekregen van president Poetin. De astronaut werd onderscheiden in de orde van de vriendschap. Deze onderscheiding wordt door Rusland toegekend aan buitenlanders... die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Rusland. Kuipers vertrok eind 2011 met een Russische Soyuz-raket... naar het ruimtestation ISS, waar hij vijf maanden verbleef. In een natuurgebied in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is een zware Britse vliegtuigbom gevonden. De bom van 1000 kilo zal na het toeristenseizoen geruimd worden. Volgens de gemeente Sluis is er geen direct gevaar voor de omgeving en de mensen die in het gebied werken. De provincie Zeeland is bezig het gebied te ontwikkelen tot een groot natuur- en recreatiegebied. Het weer, vannacht wordt het nevelig en de temperatuur daalt tot zo'n 13 graden. Morgen overdag en vrijdag schijnt de zon geregeld. Er blijft een enkele bui mogelijk, vooral in het oosten. En dat wordt 20 tot 25 graden. Ook het weekend verloopt zonnig met maximaal tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 Buiten is het 16 graden. Binnen zit Rob Trip. Uitgerekend op de dag dat minister Kamp in het noorden komt praten over de gaswinning, is er een grote aardbeving. Ik zag de minister en moest meteen denken aan die reclameslogan van een verzekeringsmaatschappij. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op woensdag vanuit een studio in Den Haag. Ik zit hier met allemaal kamerleden om mij heen. Ik leg u straks uit waarom. Maar straks gaan we natuurlijk eerst rechtstreeks contact leggen met Egypte... waar het leger vanavond de president opzij heeft geschoven. Gejuich op het Tahrirplein, waar de tegenstanders van president Morsi... massaal naartoe waren gekomen, juichen om een staatsgreep. En grote vraag is natuurlijk wat de aanhangers van de president nu gaan doen de komende uren. En de koning van de Belgen stapt op helemaal uit zichzelf. Hoe is het met de Belgen vanavond? En verder hoorden u al ons slotdebat. De vijf Kamerleden van wie onze Haagse redactie veel verwacht. Straks in debat in dit oog aan de vooravond van hun zomerreces. En we gaan het hebben over vertrouwen en over eerlijkheid. En wat die twee met elkaar te maken hebben, vooral in de politiek. Maar goed, eerst maar eens een overzicht van het nieuws van woensdag 3 juli. In een klassiek beeld op de Egyptische televisie. Een man in uniform maakt duidelijk dat het zo echt niet meer kan. Dat ze de roep van het volk niet kunnen weerstaan. Dat ze niet meer willen wegkijken en dat ze daarom de president hebben afgezet... en de grondwet buiten werking hebben gesteld. En het volk juicht. Miljoenen mensen op het Tahrirplein in Cairo en elders in Egypte... vieren op dit moment feest omdat het gelukt is... de man die vorig jaar nog werd verkozen weg te krijgen. En niet alleen het volk op straat viert feest. De staatstelevisie viert mee. En na de val van Mubarak, nu dus de val van Morsi. Met dit verschil, Morsi werd vorig jaar democratisch verkozen. En daarom staat niet iedereen te juichen. In een democratie wordt een leider namelijk weggestemd, niet afgezet. Straks meer van onze correspondent Sander van Horen. Na een regeerperiode van twintig jaar... ben ik van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen. Nog een afscheid, maar deze keer een zelfgekozen vertrek. Albert II, de koning der Belgen, kondigde zijn abdicatie aan. Op 21 juli al, de nationale feestdag... geeft hij de troon over aan zijn zoon, prins Filip. De geest wil nog wel, maar het lichaam, zegt hij, laat het afweten. Ik stel vast dat mijn leeftijd en mijn gezondheid mij niet meer toelaten... mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen. En nou is het ook niet echt een makkelijk jaar geweest voor de koning. Zijn buitenechtelijke dochter wil DNA-materiaal van hem... om te bewijzen dat hij haar vader is. Zijn schoonmoeder werd betrapt op belastingontwijking. Zijn jongste zoon heeft problemen om binnen de wet te blijven. Kortom, koningshuiskenner Yves de Smet geeft hem groot gelijk. Het is altijd wel wat in de familie. En dit jaar is al een paar keer omschreven voor hem als een anus horribilis. Dus ik kan me best in denken dat hij zegt, ja, laat de kelk nu, maar hij zal mij voorbij gaan. Ik heb een huisje en een bootje in Zuid-Frankrijk en ik verdien dat wel. Ja, aan de telefoon is schrijver Tom Lanoir. Goedenavond. Ja, goedenavond. Geef jij hem ook groot gelijk? Uh, het hing al langer in de, in de lucht dat, uh, dat, dat de man moe was en uh, het moe was ook. Dus, uh, maar ik weet niet alle ins en outs, het is toch opvallend dat men heel keurig het begin van de vakantieperiode kiest. <lacht> uh, dat ook bovendien uh, de voorbeeld, het lijkt wel copy-paste met wat uh, de paus en natuurlijk Beatrix hebben gezegd. Maar ik denk die buitenechtelijke dochter speelt zeker mee. En uh, misschien hoopt men, misschien hoopt men, want we staan, wat Yves de Smet ook op de televisie zei, we staan in België voor een heel belangrijk verkiezingsjaar waarbij de Vlaams-nationalisten opnieuw zullen proberen om uh, het land te blokkeren en wie weet te splitsen. En uh, misschien ook men dat, zoals in Nederland, dan uh, er een hype rond het Koningshuis ontstaat... en er dan weer goede gevoelens ontstaan, dat dat ook ja, bij ons gebeurt. Dus, en en, denk, jij, en vlug, denk jij dat dat uh, gaat dat... gebeuren, dat daar een groot feest gaat uitbreken bij jullie... en dat er een enorme Koningshuishype ontstaat? Nou, ik ben getrouwd met een Nederlander, dus ik weet een beetje van het oranje gevoel af. Dat wordt het nooit bij ons. Oh. Maar uh, wat belangrijker is, is dat opeens ook de Belgische voetbalploeg het opeens heel goed doet. In die aanloop naar de verkiezingen zal dat, als we het wereldkampioenschap halen, ook niet onbelangrijk zijn. En uh, ja, een nieuwe koning, een jongere koning. Uh, ik heb toch vanavond op de televisie twee dingen gezien. De, de Vlaamse socialisten die er waren, trokken toch een verzuurd gezicht. En de grootste politieke partij van België, van Vlaanderen, de Nieuw-Vlaamse Alliantie, burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, is dat de voorzitter, de Messias, de, de, de, de burgemeester van Antwerpen, die man is maar eens alles, dat die komt zelfs niet op de televisie. Die durft op dit moment omdat hij weet dat uiteindelijk de meeste Vlamingen, waarvan hij zich de hoofdman waant, uh, toch voor dat koning zou kiezen in de hoofdzaak. Dus zij zitten wel met problemen als die, als die jonge koning het, het beter zou doen dan dat zij denken. Oké. Okay. Tom Lanois, dankjewel. We gaan jullie op de voet volgen en uh, we gaan zien hoe het gaat. Ja, Er was uh, lof voor het koningschap van Albert... voor de beslissing om de troon nu over te dragen aan een nieuwe generatie. Al loopt er ook in Vlaanderen een Joanna rond. Ik vind het een uh, middeleeuws gedoe. Dus van mij mag het uh, best allemaal uh, oprotten, zoals jullie zeggen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv En het nieuws in de kranten. Freddy van Tijn. Freddy. Kranten zijn natuurlijk uh, druk bezig met het verwerken van het nieuws uit België en Egypte, maar er staat nog meer in. Het College voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld wil dat zwangere vrouwen beter voor zichzelf opkomen, dat schrijft het AD. De zwangere vrouwen in Nederland ervaren nog te vaak negatieve gevolgen van het feit dat ze in verwachting zijn, zegt het college. Het aantal werknemers in de kinderopvang is naar verwachting eind dit jaar met bijna 20% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat voorspelt de brancheorganisatie kinderopvang. Begin dit jaar had de sector nog 89.000 arbeidskrachten. Dat waren er al 8.000 minder dan vorig jaar. De brancheorganisaties en de kinderopvang zijn bezorgd. Consumentenorganisatie Foodwatch wil een verbod op de verkoop van energy shots... en strengere regels voor de gewone energiedrankjes, zoals Red Bull. Ze mogen niet langer worden verkocht aan jongeren onder de 18... en er moet een duidelijke waarschuwing op staan. De AD schrijft dat de drankjes volgens Foodwatch levensgevaarlijk zijn. Ze kunnen hartritmestoornissen, krampaanvallen, nierfalen... en zelfs de dood soms veroorzaken. De Nederlandse politiebond is bang dat het bonnenquotum weer terugkomt. Minister Opstelten wil buitengewone opsporingsambtenaren... meer taken geven. De politiebond redeneert als volgt, schrijft Spits... die ambtenaren moeten worden ingehuurd en betaald door de gemeente. Dan zal die commerciële politie zichzelf moeten terugverdienen. En dus zal het beboeten van overtredingen weer worden ingezet... als inkomstenbron van de overheid. Onduidelijk voor de burgers, zegt de politiebond in spits... en de bond wil dat het geld dat er voor de buitengewone opsporingsambtenaren is... gewoon weer naar de politie gaat. Trouw beschrijft een opmerkelijke omdraaiing van de rollen. Nu de Portugese economie zich aan de rand van de afgrond bevindt... investeren de Angolezen massaal in Portugal, hun voormalige kolonisator. Rijke Portugezen kom je op de Grote Winkelstraat in Lissabon steeds minder tegen. Angolezen des te meer... Met een privéjet vliegen rijke Afrikanen voor één of twee dagen naar Lissabon om inkopen te doen. Complete winkels worden van tevoren afgehuurd, schrijft Trouw. Angola heeft zich een enorme rijkdom vergaard met oliewinning. De schade door skimmen is sinds dit jaar spectaculair afgenomen. Spits schrijft dat sinds januari de betaalpassen van ABN standaard onbruikbaar zijn buiten Europa. En sinds april die van SNS Bank en ING ook. Wie toch buiten Europa wil pinnen, moet nu eerst zijn pinpas activeren. En dat blokken blijkt uiterst succesvol tegen criminelen. Bij ABN AMRO is de schade door skimmen met 80 afgenomen... en SNS meldt zelfs een teruggang van 90 Volgens het AD heeft koning Willem-Alexander een prominente rol gespeeld... in de geslaagde poging om Camille Eurlings... in het Internationaal Olympisch Comité te krijgen. Terwijl die een sportvreemdeling is... Al dus de krant. Details morgen in het AD. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en zoals u hoorde natuurlijk ook Egypte uitgebreid morgen in de kranten. We hebben met grote ogen naar de beelden zitten kijken... en naar het geluid zitten luisteren vanuit uh, Egypte. Mensen op het Tagierplein die blij zijn met een staatsgreep. Jan Eikelboom. Uh, goedenavond, Jan. Ja, goedenavond. Jij bent daar vaak geweest. Ja. Um, heb jij met net zoveel verbazing zitten kijken? Um, ik vond het wel mooi, moet ik zeggen. Uh, om het weer te zien gebeuren eigenlijk zo'n tweede revolutie. Tweeënhalf jaar na de eerste revolutie in februari 2011. Ja, maar dan nog Jan. Uh, mensen die staan te juichen om een staatsgreep. Ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk bijzonder. Maar het geeft aan dat uh, het weliswaar een staatsgreep is. Het is natuurlijk een overduidelijke koep. Het leger heeft de president afgezet. Maar uh, het is wel een staatsgreep die door een groot deel van de bevolking wordt gesteund. Maar... Uh, wat het overigens ook wel weer uh, opvallend maakt, is dat een jaar geleden het, uh, het Egyptische volk nog feestend de straat opging... om juist uh, te vieren dat de, het leger de macht was kwijtgeraakt. Dus zo snel kan het ook wel weer gaan in dat land. Ja. Wat, wat is de feitelijke stand van zaken nu? De president is opzij gezet. Ik bedoel, wie, wie heeft nu de touwtjes in handen? De touwtjes zijn in handen gegeven van de nieuwe president... die wordt morgen ingezworen. Dat is de voorzitter van het Constitutionele Hof. Uh, er komt een overgangsregering van technocraten... Uh, die gaan, is de bedoeling, een grondwet schrijven. En uh, dan komen er nieuwe parlementsverkiezingen. En er komen nieuwe uh, presidentsverkiezingen. En ja, en dan is de grote vraag wat er gaat gebeuren. Want uh, met het afzetten van Morsi zijn de problemen voor Egypte... natuurlijk nog lang niet voorbij. Nee, want als je nou hardop verder denkt... Hè, deze president, die was gekozen door de meerderheid van de Egyptenaren. Dan zijn er straks, mogen we hopen, vrije verkiezingen. Ja. Wie zegt niet dat de meerderheid van de Egyptenaren... weer deze of zo'n soort president kiezen? Nou ja, het is, het is helemaal niet ondenkbaar dat de meerderheid van de Egypten... kijk, om, om, om te beginnen, de mensen die hem nu hebben afgezet... de meerderheid van de bevolking, die is absoluut... Uh, die zit absoluut niet op één lijn. Dat is een hele verdeelde groep. Dat is Aan de ene kant uh, zijn dat de revolutionaire... die de straat op zijn gegaan... om Mubarak weg te jagen, 2,5 jaar geleden. Maar die hebben nu min of meer samengespannen... met de, de, de oud-aanhangers van, van Mubarak... Uh, die uh, eigenlijk het militaire regime... gewoon weer terug willen. En de grote massa hebben ze achter zich gekregen... de, de gewone Egyptenaren... vanwege de slechte economie. Het is helemaal niet gezegd... dat uh, na volgende verkiezingen... opeens de, de democraten van de revolutie aan de macht komen. Sterker nog, het is heel wel denkbaar dat de Egyptische bevolking... dat zijn toch conservatieve mensen... uiteindelijk nog extremer gaan, gaan kiezen dan, dan de moslimbroeders... namelijk de salafisten. En Nu al de tweede partij in het parlement. En zal het leger dat laten passeren? Ja, dat is dan vervolgens weer, uh, weer, weer, weer de grote vraag. Hè. Deze coup wordt gepresenteerd als een overwinning voor de democratie... Althans, door de mensen die de koep steunen. Maar de moslimbroeders, die hebben natuurlijk ook gelijk als ze zeggen: luister eens, dit was een democratie. Morsi is gewoon op democratische wijze gekozen. Die wordt nu afgezet. Dit is juist het einde van de democratie. Ja, goed. Uh, Dank je, Jan. Uh, We hebben ook een verbinding met uh, Sabri Saat El Hamous, acteur van Egyptische Komaf. Goedenavond. Goedenavond. Bent u ook zo blij met uh, wat er op dit moment gebeurt in Egypte? Ja, ik ben. Uh... Het is jammer dat ik mezelf terug hoor. Dat is een beetje hoor. Uh, ik ben heel erg blij dat ik uh, dit heb gezien, de beelden van. Uh, maar goed, ik heb het ook aanzien komen. Want ik ben sinds uh, de oprichting van de beweging. Uh, en eigenlijk dat, uh, dat maakt mij het meest blij. Dat een, een, een jonge man in staat is uh, door, een door een hele simpele uh, manier van een uh, democratische... Actie, zou ik maar zeggen, gewoon een handtekening verzamelen, handtekeningen actie. Uh, in staat is om 22 miljoen handtekeningen bij elkaar te vinden, 22 miljoen mensen en die de straat ook op te, te, te, werkelijk te mobiliseren om de straat op te gaan. En uh, weer voor verandering te zorgen in minder dan drie jaar. Twee. Ja. Keer achter elkaar. We hadden het net over dat het er toch een beetje gek uitziet. Hè? Dus allemaal mensen massaal op zo'n plein die staan te juichen omdat er een staatsgreep wordt gepleegd. Maar ik, ik spreek u tegen. Het is geen staatsgreep. Het is, een staatsgreep betekent dat de, de, uh, uh, het leger uh, vrijwillig of uit eigen wil uh, een, een, een de macht overgele, overneemt en grijpt. Dat is niet gebeurd. De, de, de, de bevolking heeft gevraagd. Het is wel gek dat de bevolking twee jaar geleden, ik ook, de bevolking twee jaar geleden gevraagd heeft om de om het leger te laten uh, uh, te gaan naar hun uh, uh, legerbasis. En, en, en nu vraagt de bevolking en dat is wel omdat wij hebben, kijk, in Nederland heb je een koning die boven de partijen staat. In Egypte heb je geen president die boven de partijen stond. Het dus was een ontzettend partijdig uh, ...president en, en, en uh, die namens uh, en voor uh, zijn groepering, de dus Islamitische Boederschap, uh, regeerde en voor hun uh, eigenlijk de dienst uitmaakte in, in Egypte. En wij hadden iemand nodig, die boven de partij stond. Nou, de enige die, die zo'n functie hebben en inderdaad werkelijk het land kunnen verdedigen is het leger en uh, bovendien willen we de de de hart, de de niet naar wapens. Hij wilde, ze wilden niet gaan vechten, zoals vorige keer in 2011. In witte revolutie, zoals het heet. Dat is het natuurlijk niet helemaal nu. Uh, geleken dat het bijna gewoon zonder wapens. Dan moet je wel iemand hebben die wel die wapens kan hanteren en die bescherming kan bieden. En dat is het, het leger. Oké. Okay. Goed. Leger. Ja, ik dank u hartelijk. Uh, wij blijven ook de rest van deze uitzending natuurlijk dat op de voet volgen. Ik zei in het begin van de uitzending al. Ik weet mij omringd hier vanuit deze studio in Den Haag, ook wel bijzonder het oog vanuit Den Haag door Tweede Kamerleden. Uh, ik zeg even wie hier allemaal zitten. Dat zijn uh, Peter Oskam van CDA, veiligheid in zijn portefeuille. Uh, uh, Mark Verheijen, VVD, Europa, buitenland. Um, naast mij zit hier uh, Arnold Merkies, SP, Financiën. Hij heeft net een uh, groot debat achter de rug... waar ook Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid was. En rechts van mij zit, voor de luisteraar dan weer links... Wil ik maar zeggen, Stintje van Veldhoven, D66. Even heel kort een, een reactie op wat wij hier ook... De, toen wij binnenkwamen op die beelden zagen. Hè, want we hadden allemaal televisie aanstaan. Mevrouw van Veldhoven, wat gaat er door u heen? Hele indrukwekkende beelden. Dat is het eerste wat door me heen gaat... Um, en natuurlijk ook wel een teken van toch een hele kwetsbare democratie. Als uiteindelijk het leger nodig is om mensen in de staat te stellen... om die wens tot een betere keuze, want dat zit er toch wel achter, uh, te laten realiseren. Dus ja, heel indrukwekkend. Ik uh, ben ook gewoon heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen in Egypte. Ik ben blij dat er een oproep is gedaan uh, om het geweldloos te houden. Dat het leger nodig is om een democratische keuze... Uh, weer mogelijk te maken, uh, vind ik toch een teken van kwetsbaarheid nog. Ja. Maak even een heel snel rondje. Meneer Nijboer, maakt u zich zorgen? Ja, je ziet dat de Arabische lente en de fragiliteit van die nieuwe democratieën... Uh, ja, dat dat erg fragiel is en kwetsbaar is. Ik ben bang dat uw microfoon het niet doet. Schrijf ik gewoon uh, deze dan, je ziet dat, uh, dat, uh, dat de Arabische lente en de nieuwe democratieën... die daar gevormd moeten worden, erg fragiel zijn... En uh, ik hoop met, uh, met collega Van Veldhoven dat dat geweldloos blijft. En dat is echt, uh, nou ja, dat is echt te hopen. Uh, maar als je dat zo ziet, die pleinen... waar ook andere mensen weer wat anders uh, van vinden... op andere pleinen of, of, of niet op pleinen... Ja, dan, uh, dan stemt dat niet gerust. Nee. Meneer Verheij, u bent een beetje de buitenlandman... Hè? ook in de fractie van de VVD. doe uh, met name Europa, maar dat zit in ieder geval in de buitenlandhoek. <lacht> um, het is uh, bijzondere beelden, niet zonder gevaar natuurlijk. Hè. Het leger heeft besloten om zelf het transitieproces verder vorm te geven. En dat is niet gevaarloos... Uh, je ziet een beetje de revolutie eet haar eigen kinderen op. Dat zie je ook hier, uh, dat uh, eigenlijk Morsi nu uh, slachtoffer wordt van de revolutie... waardoor hij ook aan de macht is gekomen. De eerste gekozen president in 5000 jaar in Egypte. Ja. En dan zie je dat het zo dat misgaat. Het dat kan gaan, hè? Peter ja. Oskam, er is ook nog een ander plein. Want we hebben het hele tijd over de plein van die uh, tegenstanders... die blij zijn met die staatsgreep. Dat zijn allemaal aanhangers van de presidenten. Dat, daarvan is natuurlijk ook nog de vraag wat daar de komende uren gaat gebeuren. Ja, ja je kan verwachten dat het gaat escaleren. Dat ze toch uh, voor de president zullen opnemen. En niet uh, akkoord zullen gaan met het ingrijpen door het leger. Dus het is vrij heftig wat daar gaat gebeuren. Ja, meneer Merkies, verkiezingen, vrije verkiezingen, die dan hiertoe leiden. Is dat ook niet eigenlijk een hele wrange conclusie? Ja, zeker. Je zag, uh, toen met die verkiezingen zag je al dat het... Uh, het was toen heel spannend. En Morsi die heeft het toen gewonnen, maar... Um, het had ook anders kunnen uitpakken. Maar een democratische al die al het, gezet hoor. Ja, maar dus je zag al dat het uh, die kant uit ging. En uh, nou ja, goed, nu, het, is, uh, het is jammer dat het niet uh, wordt rechtgezet... via democratische verkiezingen weer. Want um, ja, een, een democratie komt altijd uh, met wat horten en stoten op gang. Maar je hoopt dat dat dan in de loop van de tijd normaliseert. En uh, ja, dit is, uh, dit is toch ook wel weer zorgelijk. Ja. Je zou bijna zeggen, wat zegt dat over vertrouwen? En dan zijn er eigenlijk meteen bij... Het thema van deze avond. Daarom zijn wij hier allen tezamen. Daarom staat hier achter mij ook uh, Wilma Borgman, die namelijk voor ons gesprek, ons debat, de aftrap gaat geven door middel van een column. Wilma, ga je gang. Ja, Rob. Uh, vertrouwen dus. Een van de meest gebruikte woorden, misschien wel in de, de hedendaagse politiek. Uh, niet zomaar een beetje vertrouwen voor de vuist weg. Nee, vertrouwen van de burger, de kiezer. De consument En er is kennelijk een probleem met dat vertrouwen. En uh, als je het nieuws een beetje volgt, dan is dat misschien wel te begrijpen. Want wie kun je vandaag de dag nog vertrouwen als simpele ziel? Het lijstje onbetrouwbare types is behoorlijk lang. Bankiers, daar ging het vandaag in de Tweede Kamer nog over. Die ongehoorde bonussen incasseren voor hun werk in het algemeen belang. Uh, artsen, twee rekeningen indienen voor één handeling. Woningcorporaties, dat wil zeggen directeuren daarvan. Voetballers, die... Af en toe heel toevallig een penalty missen. Eh, wielrenners, ja hoor, die fietsen heus 75 kilometer per uur bergop omdat ze zo hard trainen. Advocaten, pastoors, rechters die dwalen. Wetenschappers met wel heel sexy onderzoeksresultaten. En nu denkt u vast, de volgende beroepsgroep in dit rijtje zijn de politici. Of misschien wel juist journalisten, want wij, u daar aan die tafel... en wij hier achter de microfoon, wij moeten het allemaal bij uitstek... nou juist van dat vertrouwen hebben, maar daar gaan we het straks over hebben. Eerst maar eens de vraag, wat is dat dan, dat vertrouwen? Het heeft te maken met een gevoel van veiligheid. Een inschatting van bekwaamheid, uh, in ieder geval meer met een gevoel... dan met zekerheid, want als ik mijn buren mijn huis toevertrouw, weet ik niet zeker dat het er na de vakantie nog staat. Ik maak een risicoanalyse en besluit dat het risico dat het misgaat kleiner is dan de kans dat het goed komt. Dus vraag ik mijn buren om op mijn huis te pakken, passen... ook al pakken ze het anders aan dan ik... want misschien krijgen mijn planten wel wat minder vaak... maar wel meer water. Dat soort nuances gaat het dan over. Als ik een politicus mijn land toevertrouw... maak ik eigenlijk de soortgelijke analyse. Denk ik dat mijn land grosso modo, modo bezig wordt... als ik hem of haar erop laat passen? Of wordt het juist beter als ik de buurman van de andere kant vraag? Op kleine schaal bij mijn buren is dat vertrouwen niet zo moeilijk... Van afstand vertrouwen is toch een stuk ingewikkelder. Want als je van een afstand naar de samenleving kijkt... zie je het rijtje dat ik net noemde... blijkt er overal mensen te zijn die ons vertrouwen niet verdienen. En van dichtbij? U daar aan die tafel bent heus betrouwbare types. Maar er is ook veel gezegd over vertrouwen in politici in het algemeen. Vanwege die ene lijsttrekker die duizend euro belooft. Of vanwege die andere lijsttrekker die zegt dat hij wel het eerlijke verhaal vertelt. Of omdat lijsttrekker nummer drie zich beklaagt over oneerlijkheid van de ander... En nummer vier, de andere als onverantwoorde prutsers neerzet... maar zelf niet echt met serieuze alternatieven komt. Eerlijkheid, dat is goed voor het vertrouwen, denken velen. Maar is dat wel zo? Want als de minister van Financiën zorgelijk kijkend tegen ons allemaal zegt... dat het slecht gaat en dat het heus niet beter wordt... dan mag dat eerlijk zijn. Goed voor het vertrouwen is het zeker niet. Nog een voorbeeld, doorgaans pleit het voor politici dat ze weten wat er leeft. Bij kiezers op het schoolplein of bij de koffieautomaat. Maar we worden er weer heel wantrouwig en achterdochtig van... als ze achter ons aanhollen en zeggen wat ze denken dat wij willen horen. Profilering, herkenbaarheid, natuurlijk heel belangrijk. Maar is het voor de oppositie werkelijk een reëel scenario... om in deze tijd een kabinet in de Eerste Kamer te laten vallen? Hoe goed voor het vertrouwen is dat? Natuurlijk moet er water bij de wijn worden gedaan. Er kan niet alles worden binnengehaald. Maar is er echt iemand onder u die denkt dat wij geloven... dat het echt 180 graden anders kan? Wat is dan wel goed voor het vertrouwen? Nou, daar hebben we u voor uitgenodigd. Rob. Zo, Dat zijn een heleboel vragen op een rij. Wilma, ik hoop dat we er allemaal aan toe gaan komen. We hebben ademloos naar je zitten luisteren. Dank je wel. Over vertrouwen gaan we het dus hebben. Over eerlijkheid ook. Over hoe die twee zich tot elkaar verhouden. In de politiek met name. Um, ik denk dat u samen moet doen met één microfoon. Het is niet anders, daar moet u mij dan weer in vertrouwen. Ah, nee, nee, nee, nee. En als ik u dan toch het woord mag geven, meneer Nijboer... heeft u er wel eens last van gewoon op een verjaardagsfeest of zo? Men weet inmiddels in uw omgeving dat u <laughs> politicus bent... en dat ze dan meteen daarover beginnen van... we vertrouwen het eigenlijk helemaal niet meer, die politiek. Nou, dat heb ik, heb ik regelmatig wat minder op verjaardagen. Want dat zijn toch wat, uh, wat meer naasten. Maar uh, nou ja, als ik, ik kom uit Groningen en ik spreek natuurlijk regelmatig mensen ook in zalen. En die zijn soms boos of soms uh, <coughs> nou, zijn ze inderdaad, dan uh, komt dat wel uh, te sprake. Maar het is dan wel een taak ook voor politici, en dat ben ik nu, uh, om uit te leggen waarom je keuzes maakt. Waarom je, waarom je bijvoorbeeld het regeerakkoord steunt. En waarom dat verstandig is en goed voor het land in moeilijke tijden. Ja, maar u, ja, u, denkt is, echt... u denkt er natuurlijk ook over na, waar dat vandaan komt dat you <laughs> teruglopende vertrouwen. Er is een rapport ja. van het Sociaal Cultureel Planbureau. spreekt van een rappe daling. Sterker nog, letterlijk het gevoel van hoop van vlak na de formatie lijkt helemaal te zijn verdwenen. Ja. Mensen geloven er helemaal niet meer in, wat ja. u met z'n allen doet. Ja, nou ik denk dat het enerzijds komt doordat we gewoon echt financiële crisis uh, gevolgen hebben. En we hebben natuurlijk ook vijf verkiezingen in tien jaar tijd gehad. En dat is ook niet goed voor het vertrouwen. En daarom is het ook goed dat er nu een kabinet zit dat uh, een paar akkoorden heeft gesloten, breed draagvak heeft uh, gecreëerd en nu echt aan de slag uh, verder moet. Ja, mevrouw Veld u zit met die gedeelde microfoon, dat is wel heel gebroedelig... Maar u, u zit meteen al aan te geven dat u het daar helemaal niet mee eens bent. Nou ja, kijk, dat vertrouwen komt natuurlijk door politici die staan voor hun zaak. Um, en ik denk dat er heel erg campagne is gevoerd de afgelopen tijd op wat gaan we niet, wat, waar gaan we voor zorgen dat er niet gebeurt? Niet het rode gevaar, niet het rechtse rotbeleid. En dan vervolgens een regeerakkoord waarin een heleboel zaken dan toch gewoon wel gebeuren. Ik denk dat dat het voor mensen heel moeilijk maakt. Als je zo hebt beloofd dat het dat niet wordt als jij aan de macht komt. Dat er zo'n strijd is geweest. Vooral maak de keuze tegen een bepaalde premier. Ja, terwijl je die daarna gewoon eigenlijk toch krijgt. Alleen heet hij dan vicepremier. Ja, maar is dat niet een beetje van alle tijden, van alle verkiezingstijden? Er wordt campagne gevoerd, er wordt een heleboel beloofd natuurlijk door lijsttrekkers. Mensen raken altijd weer een beetje teleurgesteld in de periode daarna. Of is er iets anders aan de hand op dit moment? Nou, ik denk dat er, omdat er hier zo duidelijk is gezegd... Ik noem maar een voorbeeld, de hypotheekrenteaftrek. Geen geld naar de Grieken. Uh, u krijgt duizend euro. Er is niet gezegd, wij streven naar... Uh, uh, we hebben zoveel mogelijk voorkomen van lastenverzwaringen, bijvoorbeeld. Maar het is echt concreet, iedere Nederlander duizend euro. Geen cent meer naar de Grieken. Als je het zo concreet maakt, wek je ook de verwachting... dat je dat gaat realiseren. En dan is de teleurstelling, denk ik, ook heel snel. Want mensen verwachten echt dan dat je dat ook realiseert. Ja, zaait en gij zult oogsten, meneer Veijen. Ja. Van de VVD, zeg ik, er ik nog even. Bij. Ik hoor mevrouw Van Veldhoven van D66... en uh, ik wil ook tegen haar zeggen, mensen zijn niet gek. Dat denkt D66 wel af en toe misschien. Maar um, wij zetten in de verkiezingen neer uh, waar wij voor staan. Wat wij vinden dat er in Nederland moet gebeuren. Dat zet je natuurlijk scherp neer. Maar dat is wel onze onderhandelingsinzet. En je moet daarna natuurlijk ook bereid zijn... het compromis te verdedigen. Maar als je niet scherp van tevoren neerzet wat jou inzet is. En onze inzet is inderdaad om die hypotheekrenteaftrek op dat moment veilig te stellen voor die mensen die bang waren dat ze dat straks niet meer konden betalen. En we hebben die aangepast, maar we hebben wel die hypotheekrenteaftrek behouden. Mijn van en dat heien. is een, denk ik een duidelijk verhaal. Dat durven wij daarna ook uit te leggen. Uh, en dat doen we nu ook. En volgens mij is een van de meest belangrijke kenmerken... Is dat je um, uh, vertrouwen werkt ook door de manier waarop je bestuurt. Dus inderdaad dat je die compromissen durft uit te leggen. Dat je met elkaar ook gewoon zegt van dat gaan we doen. Die rust bewaagt. Uh, niet dat paniekvoetbal speelt, maar wel de rust bewaagt tijdens bewa het bestuur. U bewaakt wel heel erg veel rust. Ja, maar dan uh, want u even... schuift namelijk alles door. Ja, ik, kom ik even denk tussen... dat dat dan geen vertrouwen werkt. Toch even, de vraag was... hoe verklaart u dat dat vertrouwen zo scherp is afgenomen? Dat, Door het doorschuiven. Want nou, u, ja, dat doorschuiven dat, we signaleren uh, dat ja, het, het Sociaal Cultureel Planbureau zegt: zo is het eigenlijk nog nooit geweest. Hè? Want u schetst hoe dat inderdaad gaat bij campagnes. En er zijn verkiezingen, worden dingen beloofd. Daarna raken mensen wat teleurgesteld. Maar dit is nog nooit eerder geweest. Nee. Ik, uh, ik kan die cijfers niet verklaren. Daarvoor denk ik dat je andere wetenschappers moet hebben. Maar ik kan wel zien dat we in een enorm moeilijke situatie zitten. Enerzijds eh, gewoon mondiaal. Hè, de, de, de economische crisis die erin hakt. Anderzijds gewoon ook de politieke situatie in, eh, in Nederland. En eh, dan moet je dus meerderheden zoeken. Eerste Kamer, Tweede Kamer, ook in de samenleving. Dat ziet er misschien af en toe niet zo uh, uh, fijn uit. Want elke dag zoek je natuurlijk naar die meerderheden. Maar uiteindelijk zullen mensen ons afrekenen straks op het resultaat dat er ligt. Of wij koers hebben gehouden. En ik ben helemaal niet zo negatief als ik sommige mensen wel eens af en toe hoor. Uiteindelijk als je kijkt, we gaan de goede richting op. We maken uiteindelijk slagen op dit moment. En mevrouw van Veldhoven zegt wel doorschuiven. Nee, er staat gewoon een handtekening van sociale partners... Nee, er staat een handtekening van Voordat we voor de, sociale... voor de, voor voor de het eerste de de voorbeelden gaan bezuin. noemen. Meneer Oskam, hoe verklaart u dat enorm, die enorme dip in vertrouwen? Waar komt het volgens u vandaan? Mensen begrijpen niet meer wat de regering doet. Een mooi voorbeeld uit de veiligheidsbranche is dat de gevangenissen dicht gaan. En de bevindselieden hebben altijd gezegd, gaan doorpakken, we gaan hard aanpakken. Criminelen horen in de gevangenis thuis. En er worden nu 26 gevangenissen gesloten. 2000 arbeidsplaatsen gaan verloren. Dat begrijpen mensen niet. Ja, en, en over heldere koers, hè, waar meneer Verheijen net zo prat op ging. Eerst was het wel de enkelband en toen toch maar weer niet de enkelband. Ja. Eerst zou er wel een inkomensafhankelijke zorgpremie komen. Toen weer niet. Er zou geen aanpassing zijn van de hypotheekrenteaftrekking. Het is een schommelbeleid. Toen weer wel. Het is een continu schommelbeleid. En er is gewoon geen enkele lijn meer te vinden in de bezuinigingen. O okay, voor de, en dat voor maakt Voordat we teruggaan of naar uh, de VVD of naar de Partij van de Arbeid... even meneer Merkies van de SP. Hoe verklaart u het? Je enorme dip in het vertrouwen. Nou, er zijn natuurlijk beloftes gedaan voor de verkiezingen. En, en natuurlijk, de verkiezer die is niet gek. Die weet dat um, je moet inderdaad uh, compromissen sluiten. Maar ik denk dat dat niet de enorme dip uh, in het vertrouwen in dit kabinet ook uh, verklaart. Kijk, het is... Um, ik bedoel, je hoeft maar naar de peilingen te kijken. Maar je hoeft niet alleen naar de peilingen te kijken. Ook gewoon het gevoel in een land in het algemeen. Uh, een enorm aantal faillissementen. Heel veel mensen die werkeloos worden. Uh, Ze hebben een heel ander verhaal gekregen voorheen van uh, de heer Rutte. Die, hè, die naar Amerika ging mensen jobs, jobs, jobs. En, uh, ja, en zij verliezen hun baan. Het zijn tegengestelde berichten. Het is het bericht van het sociaal akkoord waar je iets afspreekt. En vervolgens is het, uh, van is, is, is, is het uh, bezuinigingspakket van tafel. En een week later ligt het er weer op. Uh, zulke soort signalen uh, ja, die pakken de mensen op. En dan zeg ik inderdaad tegen de heer Verheijen... de mensen zijn echt niet gek. Maar pakken de mensen ook op dat ze de politiek als geheel minder zijn gaan vertrouwen? Ook na de afgelopen verkiezingen. Dat ze ook de politiek verwijten dat de akkoord worden worden gesloten met delen van de oppositie... dat er van die akkoorden niks meer overblijft... dat er nieuwe akkoorden weer worden afgesloten. En Volgens mij is de ja, lijn, heet, de lijn heet, dat is dat is dus weg. En dat maakt mensen heel onzeker. Aardig. Mensen door elke keer akkoorden met verschillende partners... Uh, uh, of in ieder geval de mogelijkheid daartoe, denken mensen... ja, ik weet niet of ik in de hoek zit waar de klappen vallen. Maar dus, hand op de knie. dat betekent dus ook dat u het zichzelf kunt verwijten... en niet alleen degenen die hier aan tafel zitten en de regering vertegenwoordigen. Nee, nee, ik, dat de dat de de ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van de politiek als geheel... om inderdaad eerlijk te zijn, om het best te doen om vertrouwen te wekken. Wij hebben ons, en ik denk dat het lenteakkoord en het woonakkoord... daarvoor keihard bewijs zijn... Altijd constructief opgesteld. We hebben constructieve oppositie gevoerd tot nu toe. Uh, en, en dat zullen we ook zeker doen. We moet, wij zijn bereid, wij willen werken aan dat vertrouwen van mensen. Ik kan alleen constateren, hè, de schoolpleinpeiling die ik zo af en toe doe... als ik mijn kinderen naar school breng, is dat mensen zeggen... we weten het niet meer. We weten niet in welke hoek de klappen gaat vallen. Er zit geen enkele lijn in de bezuiniging. Ja, Daarom van... doen mensen niks regering regeer. Zelfs ondernemers in de haven van, van Rotterdam... Alexander Pechtold was daar laatst op bezoek. Die zeiden, we snappen niet waarom het kabinet niet gewoon de knopen doorhakt. Ik bedoel, de peilingen staan zo laag. Hak de knopen door, neem een beslissing. Aan de gang, maar niet meer vooruit. Nou of u buiten Meneer dat uh, buiten die wereld staat, het is juist een historische kans ook voor D66 om mee te doen, om mee vorm te geven, om mee die verantwoordelijkheid te nemen. Ik zie bij het CDA en bij uh, de SP, daar verwacht ik niet zoveel meer van. CDA is echt op een verantwoordelijkheidsvakantie, ze doen niet meer mee. Alles waar ze voorheen voor waren: het Kunduz-akkoord... hun eigen verkiezingsprogramma. Ze gaan er lijnrecht tegen in. Vandaag heb ik de SP nog een Stuk, paar keer in de Kamer horen groepen van loszet ja, maar, maar op. en, dat en mag laat, dan, laat ik het dan, dan even hebben over verantwoordelijkheid nemen. Nou, uh, nemen. Maak even zin ja. af. Of, maak zin ja. In, ja. in ieder geval om geloofwaardig te zijn... roep ik ook alle andere partijen ja. op om gewoon mee te doen... en ook gewoon niet de kiezerwijs Die, te ja, maar maken. De heer Verheijen was er zelf niet bij... maar D66 en GroenLinks hebben natuurlijk aan tafel gezeten... om te kijken of er tot iets konden komen. Maar als de coalitiepartijen het zelf onderling nog zegt iets anders. Want u kaatst eigenlijk in die zin de bal terug... in het kader van het thema vertrouwen. U zegt, de oppositie doet er eigenlijk aan mee... dat er een algeheel soort wantrouwen aan het ontstaan is... lijkt het in het land te tegenover de politiek. Ja, maar hij moet niet het in de slag ja, wij, het... wij zien altijd oppositie, coalitie... de mensen buiten deze vierkante kilometer waar wij in zitten... zien de politiek en vragen eigenlijk maar één ding. Uh, los het op. Ontken nou niet dat er een crisis is. Kijk naar de SP. Uh, ben ook een beetje consistent met je programma, zeg ik... richting het CDA. Ja, wacht, Doe mee en los ook af en toe wat op accenten, Maar uh, los het ook mee op. Jullie wijzen nu naar de regeringspartijen terecht. De regering, Wij leveren ook uh, de mensen in het kabinet. Eerst het woord aan de crisis. SP, daarna het CDA. Um, uh, uh, wie kwamen er als eerste met plannen toen er een crisis was? Wie hebben überhaupt als eerste over al die giftige producten uit de Verenigde Staten vragen gesteld? Wij waren daar juist heel alert op. Maar waar het om gaat is, kijk, verantwoordelijkheid nemen, dat betekent dus ook dat je een coalitie kiest die stabiel is. Het kabinet heeft er, de coalitie heeft er zelf voor gekozen voor deze constructie, waar ze dus voortdurend moet shoppen. Um, uh, en dan kijk ik met name naar de PvdA, die ook voor een grotere coalitie, ook een linkere coalitie, uh, waar, ze, waar meer het PvdA-geluid naar voren had kunnen komen, die had daar ook voor kunnen kiezen. Nu kiezen ze bewust voor een, ja, waar men dus voortdurend moet shoppen. En dan, kijk, en dan zeg ik ook nog tegen de heer, heer Verheijen... Um, kijk, je kunt wel de hele tijd zeggen, hè, over verantwoordelijkheid nemen... het ligt aan de crisis, internationaal. Maar wie zit hier nou al 30 jaar lang aan de knoppen? Dat is voor een heel groot deel de VVD. Dus je kunt toch niet... Altijd maar weer naar het buitenland kijken alsof het natuurgeweld is. Dat is waardoor mensen steeds minder vertrouwen krijgen in de politiek. Maar nog even, nog even, heel, even terug naar wat u zei over de manier waarop deze coalitie tot stand is gekomen en hoe die moet shoppen. Is dat, bedoelt u dat te zeggen, dat is vraag om wantrouwen in de samenleving? Nou, het probleem is uh, uh, wat mevrouw Veldhoven, uh, Veldhoven al zegt. Um, dan heb je geen lijn. Het is gewoon niet duidelijk welke kant je uit wil. En tuurlijk, je moet uh, keuzes maken. Uh, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de PvdA... die toch zijn ja, belangrijkste speerpunten van voor de verkiezingen heeft opgegeven... waar het ging om het aanjagen van de economie... om te zorgen dat er weer banen kwamen... Uh, ja, dan, dan die mensen die nu zonder baan zitten die mensen die nu hun bedrijf kwijtraken omdat ze, omdat ze failliet gaan... ja, die hebben geen vertrouwen meer in de politiek dan. Ja, dat, dat, dat werp ik uh, verre van mij. Eigenlijk twee dingen. De inleiding uh, werp ik verre van mij dat wij als PvdA... daar voel ik me totaal niet door uh, aangesproken... dat wij uh, beloftes zouden hebben gedaan die we niet waarmaken. Diederik Samson heeft juist een campagne gevoerd. BTW. BTW was een campagne belangrijke spierpunt van de VVD. Wij hebben een programma, maar wij bedoelen hier geen harde beloftes... behalve dat we vooruit gaan creëren, de overheidsfinanciën netjes behandelen. En, en, wat stond er op de billboards? Wat is dat zijn precies op de, de pijlers van het regeerakkoord geworden. We hebben niet op maatregelniveau uh, beloftes gedaan. En ik vind eerlijk gezegd zelf, en dat, daar sluit ik wel aan bij wat Verheijen zei, uh, dat de oppositie prijs ik uh, voor bijvoorbeeld het woonakkoord, bijvoorbeeld de constructieve houding bij het zorg. Ik verwacht van de SP, als je kijkt naar de flexibilitering van de arbeid, hè, de wegwerkbaan. Nog even in het kader uh, van het vertrouwen van uh, de, verwacht ik steun, de kiezer. Maar dat helpt niet. Als we elkaar hier een beetje gaan uh, in moeilijke tijd na vijf, vijf verkiezingen en vijf kabinetten in tien jaar tijd... een beetje gaan vliegen, afvangen over het vertrouwen. We moeten juist samen zoeken naar de beste oplossingen. En dat kan de ene keer beter met de ene partij... en de andere keer beter met de andere. Okay. Maar ik heb echt, echt, en ik heb met mijn Kies ook wel samen... moties ingediend om, het, om, om goede dingen te bereiken. Bijvoorbeeld voor de sociale Europa, Griekse oplossing. Okay. En daar ben ik echt naar op zoek elke dag. En volgens mij worden we daar allemaal beter en sterker van. En, krijgt u en, en niet meer van elkaar vliegen, afvangen over meer vertrouwen wie, van wie het kieser. meeste vertrouwen Ik haalt. had beloofd op Peter Oskamp van het CDA het woord te geven. Dat krijgt u voordat naar onze kolom gaan. U mag het zeggen. Ja, ik wil nog graag geven reageren op wat de heer Van Heijen van de VVD zei... over uh, dat het CDA niet constructief meewerkt. We hebben het eens dus even laten uitzoeken. En 91 procent van de plannen van de regering hebben wij voorgestemd. Hebben we meegestemd. Die andere 9 procent, dat zijn allemaal plannen die slecht zijn voor de economie... slecht zijn voor de veiligheid en slecht zijn voor de werkgelegenheid. En daarom hebben we er niet uh, voor gestemd. Het CDA zit niet in de Tweede Kamer om uh, Nederland naar de knoppen te helpen. Wij willen, als er goede plannen zijn, willen we graag... Uh, voorstemmen. Zijn de plannen slecht? Dan stemmen we tegen. Dat is anders dan vroeger. Dat de CDA vaak meeging om verantwoording te dragen. En nu doen we dat niet meer. Ja, dat dus nogmaals dus naar de centrale, ja, naar de centrale <laughs> vraag van dit gesprek. Hoe komt het toch dat mensen minder vertrouwen hebben in de politiek? Dat kunnen we het CDA in ieder geval niet verwijten, zegt u. Nee, die staan aan de kant. We zijn, we zijn allemaal verantwoordelijk. De hele politiek is ervoor verantwoordelijk. Ik ben het met mevrouw Van Veldhoven eens dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten dragen. Dat geldt zowel voor de coalitie geldt ook voor de oppositie. Oké, okay, we gaan luisteren naar de column van Jeroen Woe. Jeroen. Meneer Rutte, nu doet u het weer. Samson sprak deze woorden in de verkiezingsstrijd nog niet eens zo heel lang geleden... en luidde daarmee politiek nieuwe stijl in. We gingen alleen nog maar het eerlijke verhaal vertellen. Er niet meer omheen, maar recht met je snuffert in de hete brei. De waarheid moest boven tafel, de facts gecheckt... en journalisten gingen iets doen wat ze dan toe, tot dan toe nog nooit hadden gedaan... het controleren van informatie. Maar is het wel zo goed om altijd de waarheid te weten? Wil je wel weten dat die lekkere kipfilet... Volgens poten met hormonen, opgegroeid in een legbatterij... dat die heerlijke kip eigenlijk paardenvlees is? In die minuut is die minuut stilte nog steeds wel zo indrukwekkend... als je weet dat Mandela gewoon nog leeft. Kijk, voor mij is de Tour de France niet zo leuk meer... nu werkelijk iedereen, van Armstrong tot Bogert... het hele eerlijke EPO-verhaal verteld heeft. De enige die nog elke dag zichtbaar geniet van de Tour is Marts Smeets... want die heeft het nog steeds niet in de gaten. <lacht> en ik snap ook wel dat Frans Wekers niet wilde weten... dat de Bulgaarse bendes dus onder zijn neus de staat voor miljoenen euro's oplichten. De Belastingdienst en Rappen roerde Field in paniek... maar Frans liep vrolijk fluitend door de gangen van het Binnenhof. Nee, ook de Tour van deze Frans is er niet leuker op geworden. Hoe gezellig was het in de jaren zestig toen Kennedy in Duitsland... voor een uitzinnige menigte sprak Ik bin ein Berliner. Nu, vijftig jaar later, kon Obama moeilijk met dezelfde bravoure roepen... dat hij ook een Berlinerbol is. Want ja, er kwam bijna niemand naar hem luisteren. Zelf vond hij dat vrij oneerlijk. Ik bedoel, hij luistert zelf al jaren alle Duitsers af. Iedereen blijkt iedereen te bespioneren. Edward Snowden heeft het eerlijke verhaal verteld en de sfeer is totaal verpest. Snowden was natuurlijk altijd het ettertje dat op schoolpleinen bij Verstoppertje riep... Uh, Peter zit in de bosjes, Niels achter de container en Nicky in de boom. Na, na, na, na. Maar gerechtigheid bestaat. Hij zal nu voor de rest van zijn leven Verstoppertje moeten spelen. Kijk, het is net als met goochelaars. Als je weet hoe een truc werkt, is er niets meer aan. Ik weet uit betrouwbare bron iets over Hans Klok. Zijn haar, dat wappert dus helemaal niet echt. Dat is een windmachine. Kijk, nu je dat weet, is het toch helemaal niet leuk meer? Vertel het alsjeblieft niet verder. Hè. Het moet wel blijven tussen mij en de 72 luisteraars van het Oog op Morgen. Of is dat ook een iets te eerlijk verhaal? Wat ik wil zeggen is dat het niet zo leuk meer is als je weet hoe het werkt. Het enige wat nog vervelender is als je weet dat iets helemaal nooit zal gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan de Vira. Dus Rutte en Samson gingen aan de slag en kwamen naar buiten met hun eerlijke verhaal. En het was best een goed verhaal. Natuurlijk moesten we bezuinigen, natuurlijk werd het moeilijk... maar we zouden er samen wel weer uitkomen. We kregen er zelfs bijna zin in. Maar het probleem met het eerlijke verhaal is... er is altijd een nog eerlijker verhaal. Want toen moesten we nog meer bezuinigen. En toen nog meer. En toen nog meer. Europa wilde meer en meer. En ja, Jeroen moet het natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Akkoorden werden opengebroken en stuk geprikt als de arm van Michael Bogert. En nu eergisteren zelfs de laatste uitgestoken hand naar de oppositie is weggeslagen... lijkt het erop dat het ene na het andere ideaal uit het regieakkoord sneuvelt. Slaakt het land een diepe zucht en denkt... meneer Rutte, nu doet u het weer niet. Ja, Jeroen, dank je wel. Ja. Um, over eerlijkheid gaat dat eigenlijk, hè? want we hebben het over vertrouwen tot nu toe. Dank je, heel erg gehad. Um, nou is natuurlijk een soort dooddoener van politici dat ze zeggen, ja, het eerlijke verhaal vertellen. Maar zit er in de kern niet heel veel in natuurlijk. Van als je echt heel eerlijk bent, want dat is wat Wilme in haar column aan het begin van het programma natuurlijk ook zei. Het kan niet 180 graden draaien, het kan niet... Helemaal anders dan het beleid wat nu in hoofdlijnen is uitgezet. Er moet minder worden uitgegeven, er moet worden bezuinigd. Precies, dus geen goocheltrucjes met de begroting zou ik zeggen. Dus zeg gewoon eerlijk wat er, wat er moet gebeuren. Um, uh, en, en, en als je een sociaal akkoord sluit... en je zegt dan tegen die, tegen die partners die je vraagt om hun handtekening... onder dat akkoord te zetten, die bezuiniging is van tafel... dan kan het niet zo zijn dat die eigenlijk onder het tafelkleed ligt... En gewoon een paar maanden later weer op tafel maar komt. We... Dat creëert geen vertrouwen. Dan hebben de partners niet het gevoel Van Van dat Veldhoven. je het eerlijke verhaal vertelt... Ik... U en dat, het niet, maar dat is dus heel slecht. U draait steeds hetzelfde plaatje af. Als we even ja, dus kijken naar het kijk, eerlijke verhaal, Er zijn natuurlijk. dat de VVD met dit soort opmerkingen. Het zijn als natuurlijk politieke keuzes. Wacht even niet door elkaar. Is heel en lastig. die politieke keuzes, uh, daar verschillen we gewoon van opvatting. Het eerlijke verhaal zit denk ik daarvoor. Op dit moment geven we 80 miljoen per dag meer uit dan er binnenkomt. We moeten ook rekening houden dat we in de komende jaren. minder economische groei hebben dan de afgelopen decennia. En dat zijn ongemakkelijke waarheden. Die moeten we inderdaad met elkaar delen. Die moeten we met uh, mensen ook delen. om hen ook te vertellen dat. Er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Welke keuzes, daarover verschillen we. En dat gaat helemaal niet over het doorschuiven of over met wie wel of geen akkoord sluiten. Nee, maar zeker gaat het daar wel over om. Krijgen we daar de voor die moeilijke besluiten die we nemen met elkaar? En kunnen we dat ook overbrengen met elkaar? Ja, maar kan sluit. Het, wacht even, kan, nog even die vraag. Kan het 180 graden anders, Peter Oskam? Kan nee. het 180 graden? Anders? Nee, dat kan niet. En ik zal een voorbeeld geven. De Partij van de Arbeid. Zegt over de gevangenis in Middelburg. Die moet open blijven. Want de werkgelegenheid in Zeeland. is een krimpregio. Dat is heel belangrijk. Vervolgens wordt er een motie ingediend. Stemmen ze, stemmen ze tegen. omdat het geld kost. Dat is dus niet uit te leggen aan die mensen in Zeeland. En dan draai je dus 180 graden. En daarmee daalt het vertrouwen. en het onbegrip voor de politiek neemt toe. Nou, ik vind dit echt... Um, kijk, we hebben, er kwam een plan van teven over de gevangenis. En ik weet hier toevallig uh, wat meer van. Omdat ik als Gronings Kamerlid ook in Ter Apel staat ook een gevangenis. Die ook met sluiting werd bedreigd. Er kwam een plan waarbij bijna alles in het westen open bleef En alles in de regio uh, dicht zou gaan. Hebben we de, hebben we de staatssecretaris opnieuw aan het werk gestuurd. Uh, ook trouwens met meerdere. Ook met, met steun van uw partij. En we hebben gezegd waar het regionaal economisch moeilijk gaat. Zeeland, Limburg, Oosten, Noorden. Uh, ontzie dat zoveel mogelijk. Ook in andere rijksdiensten. Maar, maar, ja, ma geld, maar we moeten wel met minder geld, we moeten wel met minder geld minder uh, geld in het gevangeniswezen toe. Nou, en dat betekent dat bijvoorbeeld ter Apel uh, open kan blijven, maar niet alle gevangenissen in Nederland. En dat had onder het CDA, en dat is het eerlijke verhaal. Kon het 180 graden anders? Ook het CDA had het mes uh, in de uitgaven moeten zijn. Ja, starten. maar de kernvraag over: kan het, het 180 goed? graden anders is toch natuurlijk. Het gaat over die miljarden. Er moet worden besloten. En we gaan dat pas horen in augustus. Waarschijnlijk, waar er precies echt bezuinigd gaat worden, waar komen die 6 miljard vandaan? Kan het. 180 graden anders. Vindt de SP dat serieus? En denkt u dat mensen dat geloven? Ja, kijk, um, hetgene wat we nu doen, dat hebben we in de jaren 30 ook al geprobeerd. En uh, toen ging het gigantisch mis. Het was steeds maar weer het verhaal van uh, als we nu nog verder gaan bezuinigen, dan helpt het. En het probleem is dat als je dat als allemaal landen tegelijkertijd doet... dan heb je ook last van elkaars bezuinigingen... He, dus uh, Zuid-Europese landen die exporteren nauwelijks, om, ook omdat wij zo hard bezuinigen. Dat noemen we dan altijd het buitenland lek, alsof het allemaal naar het buitenland lekt. Maar uh, het is gewoon um, als, als wij dus stimuleren, dan hebben ook uh, die landen er wat aan. En dan, moeten we, dan hoeven we dus. Hen minder te redden, zal ik maar zeggen. We als, als, als, we, als we het hebben over het eerlijke verhaal. Waar ik mij aan stoor, is uh, bij al die reddingspogingen van die landen, wordt er elke keer maar een suggestie gedaan van uh, nou, we hebben ze nu gered, ze zijn nu volledig gered, uh, dit, dit is het. Terwijl, als je vaak iets beter kijkt, als je door het verhaal heen prikt. dan zie je vaak dat over één of twee jaar ze gewoon weer aankloppen. We zullen het nu ook zien na de Duitse verkiezingen: Cyprus, Griekenland, die weer voor zoveel steunpakket aankloppen. En je kunt daar niet eindeloos mee doorgaan. Je moet daar ook een eerlijk verhaal En dat achter. is funest voor vertrouwen. Meneer Verheijen ja. geldt datzelfde eigenlijk ook niet voor het hele 3% verhaal. Dus we horen keer op keer dat we moeten ons houden aan 3% begrotingstekort. Meer mag het niet zijn. Uw partij voorop. En plotseling blijkt het anders te liggen. Gaat het om 6 miljard bezuinigen en ook om komen we op een hoger begrotingstekort terecht? Is nee, dat uit te leggen aan kiezers? Nee, volgens mij in ons regeerakkoord hebben we afgesproken... dat we ons aan de stabiliteitsregels die we in Europa hebben afgesproken uh, ons houden. Um, uh, de eurocommissaris heeft die nu berekend op 6 miljard. Maar de mensen in hebben de, na, niet anders gehoord dan het is 3% voor en het is 3% na. De, die dat wie zegt wat het dat in 6 miljard zit. niet die 3% is? Uh, dat zit om en nabij. Ja, maar het kan er ook vanaf gaan wijken plotseling. En dat was toch nooit bespreekbaar? Wij de de zitten voortdurend op een bewegend doel. Want elke paar maanden komen maar in de dit cijfers. Is dus, dit is dus Wij richten ons nu op die 6 miljard. Dit is niet eerlijk verhaal. Want nee. de VVD die weet donders goed dat die uh, 6 miljard met de huidige ramingen niet leidt tot 3%. We komen dus al over de 3%. Maar de VVD die heeft zo hard geroepen dat wij komen onder die 3%, dat ze het dus nu niet meer kan maken. Maar in feite, doordat de VVD zegt, wij sluiten ons aan bij die 6 miljard... is de VVD als laatste partij ook overslag en houdt de VVD zich ook niet aan de 3%. Welkom in het kamp. Nee, dat is absoluut was... niet gezegd. Wij richten ons richting die begroting op 6 miljard in het najaar zullen we een herberekening daarvan doen van op welk percentage voor 2014 ja. komt dat nou uit de cijfers veranderen Dit is waarom de kiezers, kiezers snel. geen vertrouwen meer hebben. Volgens mij uh, is dat niet waarom de kiezers geen vertrouwen. De kiezers hebben geen vertrouwen omdat u net doet alsof we de boel kapot bezuinigen. U doet net alsof er geen probleem is. U doet net alsof we uh, uh, niet enorme nee, kostenexplosie in de zorg dat alleen maar met de boel wordt kapot bezuinigd. Dat we die alleen maar met Kijk een beetje kaas gaan Kijk naar het aantal faillissementen. U doet alsof we uh, die problemen alleen maar met een beetje kaas graven, Dat niemand daarvan wat zal merken. Dat is nou ook niet het eerlijke verhaal. Wij zeggen eerlijk dat er enorme slag moet worden geslagen. We richten ons nu op die 6 miljard richting augustus september. Richting Prinsjesdag. Dat zal pijn doen. Dat zal enorme keuzes vragen. En uh, het zou eerlijk zijn als de SP ook daarmee deed. En in ieder geval dat zou erkennen. Nou, ik ik wel... breng het even naar de andere kant van de tafel. Waar PvdA en D66 zitten. Want het gaat over het eerlijke verhaal. Het gaat over de 3 procent. Het gaat over dat dat tussen de oren van de mensen ja. zit. En dat dat plotseling niet meer geldt. Ik denk dat u dat heel scherp heeft gezien. Dat eerste totempaal voor de VVD was 3 procent. En dat dat nu blijkbaar in de coalitie niet meer haalbaar is. En nu is het dan de 6 miljard van Reen. Maar Reen heeft nog veel meer gezegd. Namelijk, investeer in onderwijs. Zorg voor structurele hervormingen. En die 6 miljard betekent natuurlijk nog helemaal niet dat het structurele hervormingen zijn. Terwijl dat is wat de Nederlandse economie echt nodig heeft. Dat is het eerlijke verhaal. En ik denk, u vroeg, kan het 180 graden anders? Nee, maar het kan wel 120 graden anders. Want in plaats van lastenverzwaringen... en ik weet dat CDA daar ook grote moeite mee heeft... kunnen we ook structurele hervormingen doen... En dat kan. En daarmee kunnen we veel meer doen... en kunnen we ook nog investeren, bijvoorbeeld in energiebesparing... wat ook goed ja. is voor de bouw, in onderwijs. Al die zaken die Reen zegt, dus 180 graden anders, de, nee. Maar er zijn wel degelijk keuzes te maken... Ja. en die keuzes worden steeds kleiner... naarmate het kabinet het moment van besluitvorming vooruit schuift. Als we voor de zomer nog dingen hadden geregeld, had het nog gekund. Straks kun je alleen maar van. Ja, en kunt u, kunt u zich mevrouw Van Veldhoven dan ook voorstellen... dat mensen denken die volgen, dat je denkt... God, een deel van de oppositie praat met het kabinet, uw partij heeft dat gedaan... en daar komen ze nou weer niet uit. Dat kan je het kabinet verwijten, maar ze kijken ook naar u natuurlijk. Dan denken ze, ja, jezus, dit, dit zijn de problemen en, en het wordt weer niks. Ik, ik, ik vind het reëel dat mensen ook naar de oppositie kijken. vind ik heel reëel. En daarom mijn partij heeft zich ook, en ik heb al gezegd... Lenteakkoord waren wij bij... Woonakkoord hebben wij afgesloten. Afgelopen dagen heeft het tot Afgelopen niks geleid. Afgelopen dagen heeft het tot niks geleid. Helaas. Dat zeg ik er echt bij. Helaas. Wij waren graag met het kabinet echt op een constructief pakket, op een constructieve manier tot echte oplossingen gekomen. Maar als de beide partijen er zelf nog niet uit zijn, dan is het heel moeilijk om aan een oppositiepartij te vragen: wat willen jullie? Ik bedoel, wij moeten toch niet nodig zijn om een akkoord te kunnen eh, maken tussen de twee coalitiepartijen? Die moeten eerst zelf hun plan op tafel leggen. Dan mogen ze ons altijd bellen. Uh, en als er een plan ligt waarvan wij denken... dit past bij de beloftes en de richting... die wij richting onze kiezers hebben aan, uh, aangegeven... en we zien dat het niet om knip- en plakwerk gaat... maar die structurele maatregelen die echt nodig zijn om Nederland weer bovenop te krijgen... dan gaan we ja. natuurlijk weer praten. Geef die microfoon eens dus even door... want het is heel lastig aan, uh, aan Nee, maar, maar, maar we nemen als uh, kabinet... en ik, heb, ik hou niet zo van de discussie... Oneerlijk, oneerlijke argumenten. Of, uh, nou, we hebben met, het over vertrouwen... Het over. en we hebben het over eerlijkheid. Ja, ben ik hè? eens. Maar ik, ik, ik wil mijn collega's niet uh, oneerlijkheid in de schoenen schuiven. Ik vind ook dat we er allemaal... ook de politiek daar niet sterker van worden. Maar ik heb wel een andere analyse. Anders dan de SP. Namelijk We zitten in de financiële crisis... en er moeten grote maatregelen worden genomen... omdat we gewoon wat minder welvaart zijn geworden uh, door die internationale financiële crisis. Dus dat kun je niet negeren. En richting mevrouw van Veldhoven zeg ik van ja... De hervormingen die waar deze zestig zo voor staat. Hè? De woningmarkt, de huur- en koopmarkt. Gebeurt wat aan. Zorg. hebben we veel te lang op het beloop gelaten. Lange thuis blijven wonen. In Denemarken geven ze twee derde uit aan de ouderenzorg, Is geen onfatsoenlijk land. Uh, de arbeidsmarkt. Waar het na jarenlang ontslagrecht gestegel. En wat moeten we daar nou mee? Uh, doen Doet het kabinet ontzettend, ontzettend veel aan. En dat gaat allemaal een jaar langer. En dat moet in overleg met de... Maar zeg maar het jaar de, de richting. Zou ontzettend veel steun van deze... Zes. Pensioenleeftijd, aow verhogen met ook tweede pijlen. Dus uh, zeg maar aanvullende pensioenen. Dus echt er uh, gebeurt ontzettend uh, veel. En ik heb ook nog wel vertrouwen, want we hebben vandaag het debat over de voorjaarsnoten gehad, ook met collega Koolmees van mevrouw Van Veldhoven, die natuurlijk ook wat kritische uh, noten richting het kabinet uh, had. Maar die ook echt nog wel opening bood om ook richting, uh, richting najaar uh, samen uit te komen. En dat lijkt me ook echt heel verstandig en ook noodza noodzakelijk voor het ja, land. En het kabinet is echt in de richting uh, be beweegt echt in de richting die u heeft gesteund. En dat blijkt ook uit bijvoorbeeld het woonakkoord. Ja, ik onderbreek u even. Meneer Oskam, wat wat zou volgens u nou het meest vertrouwenwekkende kunnen zijn... wat de politiek, wat Kamerleden die hier om tafel zitten... naar voren zouden kunnen brengen? Wat zou, wat zou nou luisteraars vertrouwen kunnen bieden? Wat wij veel meer moeten doen is veel meer het land ingaan. Veel meer moeten luisteren wat de mensen bezighoudt. Wat ze zouden willen en daarop anticiperen dus ik vind dat we echt meer het land in moeten gaan het land in moeten gaan ja maar nou ja het land ik, in, ik in ik moeten ik gaan bij wijze van spreken is hij je heel moeilijk kijken. ja dat ja, kan die wel doet maar, ik ik woon ik woon hij woont in nee, nee, Limburg nee, nee. Dus, nee. ik ben elke nee. weekend in het land nee. bij nee. mensen ja. en bij dus um, graag ja, nee, maar dat doen we al. En wat dan moet je wel maar... in het verhaal ook terugkomen. En vervolgens ja. zeg ik ook tegen het CDA... want ik weet, ik kom ze overal in het land tegen... maar kom dan ook in Den Haag met concrete oplossingen. En doe niet net of je er niet bij hoort. Uh, ga niet bij moeilijke besluiten aan de kant staan. Kom bij ons aan tafel praten. Want daar, dat was, want, want daar begonnen we dit programma we juist gaat. mee. Als je namelijk met mensen spreekt op verjaardagsfeestjes... En, dan zeggen ze, we hebben het helemaal gehad met die politiek. Dus dan ga je het land in en dan hoor je dat waarschijnlijk. Dan horen we dat. En dat betekent dus dat we door moeten vragen en kijken waar die mensen naar nou mee zitten... en kijken we hoe we het vertrouwen kunnen herstellen. En dat kan alleen maar door met elkaar in gesprek te gaan... door mensen serieus te nemen... en er ook actief mee aan de gang te gaan. Maar u heeft er niet zelf een antwoord op... wat vertrouwen terug zou kunnen brengen bij de mensen? Nou, ik denk dat het een van de dingen is... door beter te luisteren naar wat, wat er uh, in Nederland leeft... en daarmee aan de gang te gaan. Heeft u er een antwoord op, meneer Merkies? Nou, wat, wat zou nou mensen echt vertrouwen kunnen geven? Beter luisteren is inderdaad heel belangrijk. Ik denk daarnaast... Um, ja, maar u gaat toch, duidelijke, u gaat toch duidelijke, ik, zeggen dat we uh, goed, nee, goed nee, gaan nee, luisteren? Nee, ik, ik, ik ga um, um, duidelijke taal spreken. Dus um, kijk, neem bijvoorbeeld het woord hervorming. Hè. We heb, zijn aan het afronden. Ik, afrond, ik, he? ik houd okay, het, ik, ik hou het heel kort. Ik ja? heb het, de heer Koolmees vandaag heel vaak over zeggen. En hij laat altijd achterwege waar het om gaat. Kijk, als, als het gaat om mensen makkelijker kunnen ontslaan. Zeg dan gewoon, we willen mensen makkelijker kunnen ontslaan. En zeg niet, we willen arbeidsmarkt hervormen. Okay, wat daar het op neer. Mevrouw van Veldhoven, denkt u dat wie dit programma geluisterd heeft... meer vertrouwen heeft gekregen in de politiek? Ik denk dat ze in ieder geval gehoord hebben dat er partijen zijn... die heel verschillend denken over hoe we dat vertrouwen kunnen herstellen. Uh, wat ons betreft... Zitten kibbelen een dat, uur lang he, met elkaar? Wat ons betreft, herstel je vertrouwen door echte keuzes te maken. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn... Uh, daar zijn wij ook bereid om mee over na te denken. Dat hebben we ook al bewezen. Uh, maar het kabinet moet echt eerst met een plan komen. Dat kunnen ze niet bij de oppositie neerleggen... Um, dus daar wachten wij op. Oké, okay, u mag het in 10 seconden zeggen, meneer Nijbor. Nou, de, de noodzakelijke dingen die in deze crisis moeten gebeuren... doen op een eerlijke en verantwoorde manier. Nou, zit u meteen in de tune. Mag ik u hartelijk danken. Ik wens u een hele goede laatste werkdag morgen. Dat wordt een hele lange dag. Want daar zitten traditioneel altijd hele lange vergaderingen en debatten aan het einde nog. Want alles moet er nog doorheen voordat het zomerreces begint. Ik wens u een goede zomer en u een goede nacht.